9 uur. Renate Kok met het NOS journaal. Na de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire sluit Venezuela nu ook de landsgrens met Brazilië. Met het sluiten van de grenzen wil president Maduro voorkomen dat er hulpgoederen naar Venezuela komen. In het land zijn grote tekorten aan voedsel en medicijnen. Van verschillende kanten is er hulp onderweg onder meer vanuit de Verenigde Staten naar Curaçao. Volgens Maduro gebruikt de VS de hulpoperatie om zijn positie te ondermijnen... en een militaire aanval op Venezuela te rechtvaardigen. Op Schiphol werken bij het bedrijf Actiecom minderjarige stagiairs... die geregeld nachtdiensten draaien, dat zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Tekin. Hij roept Schiphol-topman Benschop op om arbeidsomstandigheden... van deze zogenoemde Passengers assistants te verbeteren. Ze zouden soms 20 kilometer op een dag moeten lopen... en ook schoonmaakwerk moeten doen... De medewerkers van Actiecom voeren al vier weken actie voor een nieuwe CAO. Russische militairen krijgen een verbod op het gebruik van sociale media... als ze op missie zijn. De nieuwe wet verbiedt militairen missiegevoelige informatie te publiceren... zoals beeldmateriaal en locatieaanduidingen... Rusland is de afgelopen jaren geregeld in verlegenheid gebracht... door het smartphonegebruik van militairen. Zo achterhaalde onderzoekscollectief Bellingcat via Russische sociale media... dat de boekraket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald uit Rusland kwam. Ook voor Nederlandse militairen gelden smartphone-restricties. In de Spaanse stad Valencia is een vrouw ziek geworden en overleden nadat ze had gegeten in een sterrenrestaurant. Haar man en zoon zijn ook onwel geworden, maar zij waren er minder slecht aan toe. De autoriteiten bekijken nu of iets in de keuken of met de ingrediënten niet in orde was. Het gerucht gaat dat er giftige paddenstoelen in het eten zaten. Het restaurant in Valencia blijft voorlopig gesloten. Het weer, plaatselijk kan er nog wat regen vallen. Vannacht uh, wordt het weer droog en dan kan er ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit rond de 5 graden. Morgen verdwijnt de mist geleidelijk en dan kan de zon doorbreken tot maximaal 14 graden. En het weekend verloopt zonnig. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Tijdensdag 2019 zal niet meer hetzelfde zijn. Tenminste, voor mij althans niet meer. Zeker niet na het beluisteren van deze song. En zeker ook niet het verhaal erachter. Little Big Secret van Lizzy V. En wie schuilt erachter Lizzy V? Liesanne de Venendaal. Zij was vorige week hier te gast. En ja, ze heeft de boel wat dat betreft met deze single... ...bij deze jongen wel wat overhoop uh, gehaald. Uh, er zijn verhalen uh, al uh, geschreven op de sociale media... ...maar ook gewoon op uh, het, ja, de lokale pagina die ik uh, beheer. De lokale nieuwspagina uh, beheer. Zandvoort.nieuws, daar heb ik het uh, verhaal op geschreven. Wil je het weten wat, uh, wat er over deze dame en over vooral dit nummer dan zou ik daar eens eventjes een kijkje gaan nemen... want dan krijg je meteen de uitleg erachter. Goed, we zijn toegekomen aan het tweede gedeelte... van de, de derde voorronde van de, de Rob akda woord Althans, de compilatie. En dus geven wij het woord weer aan onze vriend Pepe Fischer. Want het gaat natuurlijk gewoon door. Van vanavond. Fijne muziek. Vrienden van de bovenste plank. Een ouderwets power trio. Jawel, een rock trio. Thomas, Tisha en Hessel zorgen voor een knallende avond. Met stevige riffs en een wall off sound. En daar wil ik nog even aan toevoegen dat er keihard gewerkt wordt aan een EP. Het zou me niet verbazen als een aantal nummers daarvan vanavond te horen zullen zijn. Geef een enorm applaus daar voor Minor Citizen! band die uh, ook vanavond te horen is geweest, maar ook deze band spreek ik vooraf. Uh, dat is Minor Citizen. Uh, uh, nu even mijn eerste mijn introductie naar Minor Citizen. Uh, tijdens de uitzending van de tweede voorronde, de compilatie, zag ik dat uh, Hessel, uh, dat jullie al bezig waren om nieuw materiaal te gaan presenteren als Minor Citizen. Jazeker. We zitten nu plannen te maken mm -hmm. ja. en het plan is om in ieder geval in het najaar een tweede EP uit te brengen. Uh -huh. En ja, nu zijn gewoon alle kleine stapjes daarvoor in werking. Uh, stapjes? Wat, uh, wat moet je onder kleine stapjes verstaan? Ja, uh, denk aan de teksten. Denk aan waar we, gaan, waar we het willen opnemen. Uh -huh. Hoe we willen klinken. En hoe we willen promoten eigenlijk. Jullie zijn met z'n drieën, Thomas? Ja, zeker. Ja. Ja. Wat is het voordeel van uh, een driemans band? Nou, Twee, twee mannen en een vrouw natuurlijk. Tweeënhalf man. Dus uh, zo kan je het ook zien. Dat je uh, drie mensen bent. Nou, het voordeel uh, volgens onszelf is uh, dat dit ons de ruimte geeft om eigenlijk zoveel mogelijk uit onszelf te halen als er in zit. Want als je met een band uh, hebt met zes man, en drie gitaristen, zeg maar wat. Dan uh, heb je vaak dat mensen een beetje stil moeten zijn of dat mensen iets minimalistischer moeten spelen. En wij, bij ons is het eigenlijk het doel om bijna allemaal anderhalve muzikant te zijn. Ja. Uh, zodat het toch nog klinkt alsof er, alsof er tien mannen op het toneel staan. En dat proberen we ook te doen. En dat doen we ook met uh, dingen als koortjes uh, en zo. Ja. Uh, veel, veel meer stemmigheid. En dat geeft het idee alsof er eigenlijk meer mannen op het toneel staan... ...dan er ook daadwerkelijk staat. En dat zien we eigenlijk als een soort uitdaging voor onszelf. Ja, want ik, ik zag ook even op jullie Facebookpagina uh, dat jullie toch ook van het stevige handwerk houden. Ja, klopt. Dat is ja. zeker waar. Ja. Uh, inspiratiebronnen, hebben jullie die? Ja, zeker. Uh, Queens of the Stone Age is voor ons echt een uh, goede inspiratie. Ja. Uh, eerdere werk van de Foo Fighters, uh, Royal Blood vinden we echt te gek. En ja. uh, Triggerfinger ook. Het zijn een aardig, aardig lijstje en daar hebben jullie zelf een, toch wel een beetje ook een eigen geluid en een eigen draai aan weten te geven. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Het is vooral door de, door de meerstemmigheid die we doen. Um, dat vinden we ook heel belangrijk in de nummers, wat je niet per se heel erg in het genre ziet, maar mm. wel uh, meer in de popkant. Uh, en dat proberen we er ook heel erg bij te betrekken. Ja. Um, dan kom ik, er uh, is een leuke uh, popkant, ga ik even naar Hersel toe. Uh, uh, is dat ook een jullie voorkeur, uh, pop of uh, dan de pop met de stevige kant uh, eronder? Nee, het is eerder rock met de popkant erbij. Aha. Dus we, we willen gewoon een harde herrie maken, maar wel ja, een beetje poppy te zijn, misschien iets catchies erin krijgen. Dat is eigenlijk de insteek. Dat is de insteek. Ja. Uh, gaan we dat ook, uh, ja, dan ga ik gewaagd aan een vraag stellen. Gaan we dat ook een beetje terug horen op het nieuwe materiaal wat binnenkort van jullie uh, mogen gaan verwachten? Jazeker. Ja, ga je wel horen. Uh, vind je, vinden jullie het ook belangrijk dat uh, soms ook de zon uh, inhoudelijk, dus de tekst, dat dat ook heel belangrijk uh, moet zijn? Ondanks dat het misschien best wel stevig klinkt. Ja, nou, daar moet je eigenlijk meer bij Thomas zijn, maar... Dan ga ik even naar Thomas. Ja. Dus dan ga ik... Uh... Is dat zo? Ja, de vraag is... Wat was de vraag ook? De, de vraag was uh, of het uh, zo... Uh, dat het best een uh, belangrijke rol is dat uh, song inhoudelijk, hè? dus de tekst... Oh, ja. Dat die ook uh, heel belangrijk is uh, in, in een genre wat jullie ja, brengen. Ja, ik ben van mening dat het zeker belangrijk is. Uh, het is natuurlijk makkelijk om... In een soort van het muzikale deel alleen maar te schieten. Dus dat het alleen maar gaat in kaart en harde geluiden maken. En daar zijn we ook gigantisch fan van. Maar ik ben er zelf ook heel erg fan van. Dat als je uh, daarna nou rustig in je kamer gaat zitten en dan nog een keer naar het liedje gaat luisteren, dat je de tekst erbij kan pakken. En dat je dan eigenlijk ook heel erg onder de indruk bent van wow, wat een betekenis of wat een emotie zit er eigenlijk achter. Dus ja, daar zijn we zeker wel voorstanders van. Ja. Laatste vraag aan jou, Tisa. Um, het wereldwijde web, waar zijn jullie te vinden? Uh, overal op uh, Facebook, op Instagram, kan je ons volgen via Minor Citizen. Um, en we zijn op Spotify te vinden, iTunes, eigenlijk al die uh, muziekstreamingdiensten. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u. Dank jullie wel. Dit wordt weer ons laatste nummer, jammer genoeg, vanavond. Onze EP Charity is te streamen op Spotify. Volgens ons op Facebook, Hives, Twitter, MySpace. Postduif, rooksignaal, al die kutzooi. Lekker. Lekker. Dank jullie wel. 25 januari, dus volgende week staan ze in stils, samen met, oh heb ik uit mijn Wie waar het ook alweer? Ja, de Grenadiers, dus uh, ga dan allemaal daar kijken. En natuurlijk alles is te vinden op de sociale media van deze leuke band. Ga dat ook doen. Wij gaan tien minuten ombouwen, maar nog even wat uh, mededelingen van een huishoudelijke aard. Want immers, we hebben een fantastische jury die gaat zo dadelijk bepalen uh, welke band er direct doorgaat naar de finale in april. Alleen, uh, ja, u weet het alweer, uh, van zoveel verschillende bands maken maar eens uh, een mooi verhaal van. Alleen, ik ben blij dat ik niet in de jury zit. De jury mag dat voor ons doen. Jullie zijn het publiek en jullie mogen de publieksprijs uh, bepalen. Dus jullie mogen stemmen. De laatste band gaat over een minuut of tien spelen en ongeveer tien minuten, een kleine tien minuten na afloop, kan je nog stemmen. De stembus staat boven bij de bar in de buurt. Zorg dat je op tijd bent, want laat je stem niet verloren gaan natuurlijk. Uh, ga even wat zuipen, we zijn zo weer terug met de afsluiter van vanavond. Tot zo, tot die tijd natuurlijk. Uh, low Addict Sound System. Zeg even, niet allemaal uitbapperen richting Barren boven beneden. Allemaal nu naar beneden komen en naar voren richting het podium. Want de laatste band staat te popelen om voor jullie te spelen. En ongeveer tien minuten voor aanvang kreeg ik een hele mooie biografie in mijn handen gedrukt en daar ben ik zeer blij mee. Alleen dat ik het heel snel moest overschrijven, daar was ik wat minder blij mee, maar het is gelukt en daar komt hij, hou je vast. Alles begint en eindigt bij het verhaal. Geen riffs om willen van de riffs, maar poëtische en beeldende verhalen die tot leven worden gebracht door zorgvuldig uitgedachte sounds en partijen. Van uitbarstingen die klinken als de soundtrack van een uit de hand gelopen discopische science fiction. Tot fragiele en dromerige leegtes waarin de vinger op de zere plek wordt gelegd. Als het moet kunnen ze toen donderen op het podium. Maar in het oog van de storm zul je vinden waar het bij deze jongens echt om draait. Alles begint en eindigt bij het. Verhaal. Het is een snoeiharde band, maar zonder zacht is er geen hart. Zonder groot is er geen klein. We beginnen klein, alles begint bij het verhaal. Geef een enorm applaus voor Operation Hurricane! 20 minuten lijkt kort, maar er is tijd genoeg om het plaat te gaan. Deze avond zijn bekenden van ons, Operation Hurricane. Ik gaan van het uh, rijtje af, eerst met jullie aan beginnen. Ja, uh, Voordat we hier uh, praten, hebben we een, op, uh, een optreden die nog moet plaatsvinden. Dat is altijd wat anders met, uh, met het vrouw. maar hoe uh, gaan jullie dit beleven, denk je? Uh, ik denk dat we het vooral gewoon ons best gaan doen om het heel erg naar ons zin te hebben. En gewoon het beste van onszelf te laten zien. Want uh, dat uh, was een paar weken geleden bij ons. Uh, al uh, hebben jullie al iets laten horen. Maar toen was het akoestisch. Ja, ja zeker. Uh, toen zijn, weet je, we hebben het toen ook gehad over het feit dat we willen hopen dat de liedjes wel gewoon naar voren komen. Maar vanavond staan we hier wel uh, in volle kracht te spelen, zeg maar. Dus dit is wel de intentie waar, waarmee we ze over willen brengen. Is het uh, just uh, rock and roll? Nee, het is zeker niet just rock and roll. <lacht> Absoluut niet. Nee, we zijn, we zijn nu heel erg bezig met, met het vinden van gewoon. Wat echt onze identiteit is qua, qua band en de muziek. En uh, we merken gewoon dat het verhaal wat we willen overbrengen uh, echt centraal staat bij de muziek. Uh, ja, dus dat gewoon het liedje op zich en het idee van het liedje uh, misschien wel veel belangrijker is dan hoe hard je het liedje speelt. of gewoon We willen gewoon energie overbrengen vanavond, maar ik hoop wel uh, dat mensen het gaan onthouden om het zo maar te zeggen uh, 27 december wat is het? 20 december moet ik eigenlijk zeggen waren jullie bij ons uh, het is nu de 18e en als het uitgezonden wordt zijn we weer verder maar goed uh, ja toen zeiden jullie van het is een band die uit drie man bestaat de derde, die zit naast jou, uh, Julia. Ja, dat klopt. Um, ja, we hebben onze grote vriend Jari gevraagd of hij vandaag en gisteren bij ons wilde invallen. Gisteren speelden we op het Ultrasonic Festival in Groningen. Uh, dus we hebben een paar keer kort gerepeteerd van tevoren en nu zitten we hier. Groningen, denk ik ook aan uh, Eurosonic. Vormt dat een onderdeel daarvan? Ja, alleen dan niet Eurosonic, maar uh, recht tegenover op het plein bij de Drie Gezusters was Altersonic. De alternatieve variant. Ja, precies. Um, is het dan uh, toch wel zo dat, uh, want uh, we hebben het uh, ook geloof ik toen uh, bij, toen jullie bij ons uh, waren erover gehad, van, is dat nou belangrijk zo'n uh, zo optreden ala la uh, Alterson? Ja zeker weten. Uh, er lopen heel veel mensen rond die een heleboel voor je kunnen betekenen. En of je daar nou actief achteraan gaat of niet, het is altijd belangrijk om gewoon je beste bandje voor te zetten waar je ook speelt. Ga ik even naar, uh, naar je buurman uh, ertussenin. Jari, want ja, jij bent even een Oproepkracht, zeg ik even oneerbiedig, maar uh, bevalt het je? Uh, ja, het bevalt me heel goed. Uh, ondanks dat dit is een tijdelijk iets is, merk ik wel dat het gewoon allemaal goed, uh, goed klikt, zeg maar. Uh, en uh, ja, repetities zijn gewoon soepel verlopen in principe. Uh, gisteren een hele toffe gig, gig achter de rug gehad, wat eigenlijk gewoon, uh, eigenlijk gewoon best wel goed ging. En uh, nou ja, net gesoundcheckt uh, en dat uh, ja, belooft ook al veel goed. Ja, ja? ja zeker, het, het, het, uh, het, nee, het is altijd een feestje om hier in de, in de kleine zaal te spelen, vind ik zelf. Het is uh, gewoon goed geluid, en uh, goed, goede, goede geluidsmensen en goede lichtmensen. Dus, uh. Is het een beetje een flink van je huiskamer? Ik vind het een hele gewaagde uitspraak, <lacht> maar um, het voelt ergens wel een beetje als een uh, thuiswedstrijd. We hebben hier het afgelopen jaar een aantal keer gestaan en dat zijn eigenlijk de leukste de gigs die we vorig jaar gedaan hebben. Dus... We hopen er vanavond weer een feestje van te kunnen maken. Goed. Uh, nog even voor de mensen die thuis zitten te luisteren en de compilatie terug aan het luisteren zijn. Waar zijn jullie op als Operation Hurricane te vinden op het wereldwijde web? Mag ik dat aan jou vragen? Hier? Ja, natuurlijk uh, op Facebook. Facebook.com slash Operation Hurricane. Op Instagram vooral. Dat zijn we nu erg aan het pushen. Dus at Operation lagen streepje Hurricane. En op Spotify staan onze twee singles Fly en Mary Jane. Die zijn te beluisteren. Helemaal goed. That's it. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Graag Ja, ja dankjewel. Ja, Wauw, lekker Rock and roll forever, mijn god. En uh, jullie materiaal is ook een beetje terug te vinden ook op het wereldwijde web ergens via de sociale media. We kunnen jullie terug beluisteren. Heerlijk. Binnenkort optreden in de buurt. Al die mensen willen vast nog wel een keertje horen. Yeah! Alles op zijn tijd. Juist vind ik ook. Niet te veel in één keer geven. Dat komt allemaal goed. Volg het inderdaad via de sociale media. Laat je nog even één keer horen voor die lekker rammende afsluiter van vanavond. Operation Hurricane. Wauw. Ik zag toch echt van achter de band van vandaan een heleboel mondhoekjes omhoog gaan. Dat doet mij altijd weer deugd. Dit was hem, maar ik wil je nog één keer vragen. We zijn live op de radio. Voor al die mensen die met een griepje thuis zitten aan de radio gekluisterd. Schreeuw even voor die mensen die thuis zitten. op! Haarlem 105 zendt dit uit. We hebben nog een radiozender aanwezig vanavond, alleen die. Zendt het volgende keer uit voor de volgende voorronde op de donderdagavond tussen 8 en 10. Alternative FM. En zij zenden dan uit op. En daar nou moet ik even spieken, want ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Op 106.9 FM. Maar denk je, ah, die avond kan ik nou net niet uh, dan uh, luisteren. Kan je het altijd laten terugluisteren via www.altfm.nl Zij zenden wat live nummers uit en ook interviews met de bands, wat achtergrondinformatie dus. Wordt een hele interessante uitzending en daar kan ik jullie alweer vertellen. Haders Bodem maakt een aftermovie, zoals dat zo mooi heet. Ze filmen de hele avond. En dat is op de website van het patronaat. Uh, sorry, van de Rob Achter Awards terug te vinden. Check dat even. Uh, leuk filmpje van vanavond natuurlijk. Heb ik nog wat meer voor jullie? Jawel. Want als je nog niet gestemd hebt voor die publieksprijs, moet je dat nu met een noodgang gaan doen. Die stembus staat er boven ergens. Want uh, de publieksprijs is namelijk de prijs die jullie bepalen. Ga nu even stemmen. We zijn zo snel mogelijk natuurlijk terug met de uitslag en dat gaat de jury bepalen. En de jury moet er maar eventjes eh, zelf zien uit te komen. Ik weet het niet. Ze mogen het lekker weten. Geef even een beschaafde jazzapplausje voor de jury. Noem ik ze even op. Ja, kom maar even doorklappen. Ja, ja, ja. ja. Wouter Groenharts, Maarten Klaas, eh, Abir Hamam, zij aan de rest van de band die vorig jaar won, weet je wel? Nemsis, jawel. En niemand minder dan Jeff Huurman maakt het setje compleet. Um, ik weet niet wie er gaat winnen, gelukkig weet ik dat niet, dat mag ik straks allemaal aan jullie vertellen, kom ik ook zo duidelijk doen, ik ga even luistervinken bij de jury, gaan jullie allemaal even wat zuipen, dan zet de DJ van dienst, de man die altijd de juiste plaatkeuze maakt, even een paar plaatjes op, geef even een applaus aan Low Addict Sound System, laat je horen, tot zo! En het goede nieuws is dat deze band morgen bij de vierde voorronde van de Rob Agda Award is te horen. Rhino met hun nieuwe single Denomeric. Daarvoor hoorde je uh, natuurlijk de compilatie van de derde voorronde van de Rob Agda Award. Zoals die is afgewerkt op 18 januari van 2019. In het Haarlemse patronaat. Nou, ik heb nog uh, mooi tijd over. Ga ik ook even een dankjewel, want we hebben de hofleveranciers. Uh, dat is JOT Agency. Maar in het verleden waren ze actief hoor. Johannes en Olga, of Olga en Johannes. Maar beter gezegd, on the trip to Dover. En dit is wat ze toen hebben achtergelaten. Het is nog niet eens zo lang geleden hoor. 2017. Dus ik, uh, ik noem maar even een dwarsstraat: Albert Juliet. die snuiters die dan op een gegeven moment uh, weer uh, live gaan op dat uh, gare Facebook. Ja, dan uh, gaat er iets uh, gewoon geweldig mis. Kijk, dat die uitschalen. Ja, dan moet ik het op mijn mobiel zetten. Dan, uh, dan uh, gaat het wel allemaal een beetje goed. Goed. Het was Trip to Dover met Albi Juliet. Het uh, is al bijna 5 minuten voor 10. Dus dat betekent dat we gaan afscheid nemen. Straks hebben we vaderveugen met een uh, aflevering van Peaceful Radio. En Marcus en ik zeggen dan gewoon: nu doe ik het even alleen. Tot volgende week. En volgende week hopen we dan de compilatie van de vierde voorronde te hebben. Want ja, dat moeten we natuurlijk nog wel hebben. Er is nog één single die we laten horen. En dat is de single die we vorige week hebben gedraaid. En toen was hij nieuw. En nu is hij week oud. Natalia Magdalena. En the one never to be explained. Dag.